Als december in het land is, kerstboom, kerstbrood, kerstmis komt. Weet ik wat er aan de hand is, weet ik wat mij steeds verstomt. Ik heb het kerstkind nooit zien zitten, ik heb de kerstman nooit vertrouwd. Maar een kerstmis stemt mij blijden, en dennenhout hout is dennenhout. hout. Warme wijnen, fijne kruiden, kerstgrans, kerstgrans, kerstening. Ik heb de klokken horen luiden, ik wist niet waar de klebel hing. Ik heb het kerstkind nooit zien zitten, ik heb de kerstman nooit vertrouwd maar een kerst stemt mij blijde en hout is denne hout. heb de boeren ze zien fokken kerst kerstkip kerstpatrijs k heb de luide klokken, kerstbier kerstwijn kerstanijs Kep Kerstkind nooit zien zitten, ik heb de kerstman nooit vertrouwd. Maar een kerstmis stemt mij blijde, en hout is hout. Als de witte vlokken vallen, zit ze stil onder mijn boom. Met zijn kaarsjes en zijn ballen, denkend aan haar zieke om. Ik heb het kerstkind nooit zien zitten, ik heb de kerstman nooit vertrouwd. Maar een kerstmis stemt mij blijde, en dennenhout is dennenhout. Slaat de klok zijn twaalf slagen over het stille, heldere land. Staan we samen op van tafel, oog omhoog en de hand tand? Ik heb het kerstkind nooit zien zitten, ik heb de kerstman nooit vertrouwd. Maar een stemt mij blijde en dennenhout is de. de tweede kerstdag is, gaan we naar het voetbalspul. Roepen wij ook golen mis, roepen wij ook hondelul Ik heb het kerstkinder laten schieten, ik heb de kerstman laten gaan. Want er viel niets te genieten.